Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Een groep van 59 katholieke basisscholen in Rotterdam wil zelf leraren opleiden. De Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs is nu niet tevreden over de kwaliteit... en daarom wil ze een pabo-opleiding in Leiden overnemen. Volgens de directeur van de basisscholen wordt het een apart college voor leraren die bewust voor Rotterdamse scholen kiezen. Op grote PABO-opleiding is volgens hem te weinig aandacht voor het lesgeven in een grote stad. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs moet een eventuele overname nog wel goedkeuren. De politie heeft zeven mannen opgepakt die met illegale volautomatische wapens op een schietbaan in Amersfoort hebben geschoten. Ze hadden zelf een schietclubje opgericht en huurden de baan in Amersfoort. Het onderzoek naar deze zaak heeft maanden geduurd, waarbij de politie onder meer cameraatjes in het plafond van de schietbaan had geplaatst. Van de zeven verdachten hebben er drie een wapenvergunning.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 De dames voor u hebben het al vast te zwaar. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de steen... Toen ik het portiereel nog had, het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb belast, door het tweede hart. Je blijft geen gouden je kopen, geen gouden ook al had je wel de kans. Want dit is mijn een hart, een houten hart. De dames voor u hebben mij nee, al pas